uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Staatssecretaris Van Bijsterveld wil studenten die zoemelen met hun basisbeurs harder aanpakken. Volgende maand beginnen in Amsterdam controles om studenten op te sporen... die nog bij hun ouders wonen, maar wel een beurs krijgen voor uitwonenden. Later komen er ook extra controles in andere plaatsen. Volgens Van Bijsterveld loopt de schade door fraude met beurzen in de tientallen miljoenen euro's per jaar... De basisbeurs voor een uitwonende student is 266 euro. Een thuiswonende student krijgt 95 euro per maand. Minister Verhagen voelt er niets voor om Jan-Peter Balkenende op te volgen als CDA-leider... mocht hij na de verkiezingen vertrekken. Balkenende stapt mogelijk op als hij niet opnieuw premier kan worden. Verhagen zegt in het AD dat hij niet de ambitie heeft om CDA-leider te worden... en dat hij geen kroonprins is. Hij is de derde potentiële opvolger van Balkenende die afhaakt... Minister Eurling stapt voorlopig uit de politiek en ook minister De Jager voelt er niets voor het CDA te leiden. Michel Mol, directeur innovatie en nieuwe media bij de publieke omroep, stapt op. Tussen Mol en de NPO was begin dit jaar een vertrouwensbreuk ontstaan na geruchten over belangenverstrengeling. Hij zou opdrachten hebben gegeven aan bedrijven waar hij privé ook banden mee had. Volgens de NPO werkte Mol het onderzoek naar hem tegen. De NPO wilde al eerder van Mol af, maar de rechter hield een ontslag tegen omdat het onderzoek nog liep. Mol is nu met de publieke omroep overeengekomen dat zijn contract per 1 juni wordt beëindigd. De Nederlander die in januari een valse bommelding deed aan boord van een vliegtuig van Arkefly... is in Ierland veroordeeld tot ruim twee jaar cel. Daarvan moet hij in ieder geval een jaar zitten. De man was dronken en kreeg met het cabinepersoneel ruzie om de prijs van een flesje wijn. Toen hij riep dat er een bom aan boord was, besloot de piloot te landen in de Ierse stad Shannon. Het vliegtuig moest worden geïnspecteerd en kon pas uren later weer opstijgen en doorvliegen naar de Antillen. Het weer volop zon, alleen in het noorden wat sluiven.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 Yes, and right.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 The hurt that you have caused Everywhere I turn Seems like everything I see No, no bad. Bad.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 It makes me sad, it makes me mad at you Rise without a day by the face Rise about the face Not no human grace Rise out the face Such a human waste Rise by the face I know it's getting worse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 Jij je kleren aantrekt zonder haast en na zonder bijna te denken. Kijk ik naar een ongetrouwd Schaduw, kom maar de blind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 Bye.